Freddy van Tijn met het NOS Journaal. In de stad Groningen zitten zo'n 150 mensen zonder thuishulp. Door een ontslagronde bij thuiszorgorganisatie TSN... is er sinds vorige week niet genoeg personeel meer. Het personeel doet vooral schoonmaakwerk. TSN verleent geen medische zorg. Het bedrijf staat op de rand van een faillissement... en kan geen nieuwe mensen aannemen. De organisatie zoekt met de gemeente Groningen naar een oplossing. Het internationaal strafhof in Den Haag doet op eigen initiatief onderzoek naar misdaden in de korte oorlog tussen Rusland en Georgië in 2008. Het strafhof wil nagaan of er in de Georgische regio Zuid-Ossetië destijds sprake was van misdaden tegen de menselijkheid of oorlogsmisdaden. De Georgische regio stond in feite onder controle van Moskou. Georgië viel binnen, maar werd door de Russen verslagen. Na de oorlog erkende Rusland de onafhankelijkheid van Zuid-Ossetië... en de West-Georgische streek Abkhazie. Veel etnische Georgiërs werden uit de gebieden verdreven... en hun huizen verwoest. Het strafhof onderzoekt ook misdaden van Georgische troepen. Het is voor het eerst dat het strafhof een zaak buiten Afrika onderzoekt. Het is opgericht om ernstige zaken op te pakken die lokale justitie niet kan of niet wil behandelen. Ilja Leonard Pfeiffer krijgt de VSB Poëzieprijs 2016 voor zijn dichtbundel Idylle. Die bundel zingt, knarst, fabuleert, droomt en barst uit zijn voegen van een nauwelijks te remmen dichterlijke droom, zegt de jury. En verder spreekt het juryrapport van meesterlijk taalgebruik. De VSB-prijs voor de beste Nederlandstalige dichtbundel van het afgelopen jaar bestaat uit 25.000 euro. Ilja Leonard Vijver kreeg onlangs voor idillen ook de Jan Kampert-prijs. Het weer bewolkt en wat regen of motregen, er is vrij veel wind. In de loop van de nacht trekt de regen weg. Waar het opklaart, koelt het dan af tot rond de 4 graden. Morgen in het zuiden en oosten eerst bewolkt, later overal vrij zonnig en een graad of 8. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM Cinema. De Soul Show. Laat me maar zeggen voor we gaan beginnen. We hebben geen ruimte voor de wallflowers. For all die wallflowers out there! cinema maar de soul show cinema is met een andere tijd andere plaats andere golflengte A wild Cherry, Play the Music en je luistert naar de Soul Show, Soul Train in ieder geval een trein geladen met muziek, met uh, disco funk en natuurlijk Soul en natuurlijk had je in de jaren 70 de Soul Show met Ferry Maat, nou ik ben Ferry Maat niet, ik ben Willem Bruis en dat maakt ook eigenlijk niet uit wie je doet het gaat om de muziek en het, uh, ja, dat vind ik eigenlijk wel het belangrijkste en wat er ook trouwens vind ik wel thuis hoort uh, in die hele uh, Soul Show dat zijn de Commodores. Kom maar onder de leiding van uh, Lionel Richie. En wat mij betreft mogen ze wel weer bij elkaar komen. Even een momentje van rust. Marvin Gaye, Sexual Healing. Geen verzoekje, maar gewoon omdat het kan.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 Leo Now my name is Paul You see, I like all women of the world And if you understand what I'm saying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 Deze ging ook eventjes speciaal de kamer van Dolik en Pierik. Want mama's hem is jaren vandaag. Ik mocht er vanmiddag eventjes zijn voor een kopje koffie met een gebakje. It was delicious. Dames, zet de paraplu maar op. De soul show brengt het naar je toe. We're girls, it's raining, man. En je luistert nog steeds naar de Soul Show. En ga verder met Lady Marmalade. La Belle. Ja, en ik kreeg uh, verschillende vragen uh, over een uitzending van vanmiddag. Uh, en wel de vinyljaren. Het viel de mensen op dat het uh, in één keer stil werd. Dat er geen vinyl meer werd gedraaid. Het had te maken met een stukje belangrijke hardware wat, uh, wat even wegviel. En ja, dat moet er eerst weer gefixt worden voordat het, uh, voordat het weer verder kan. Maar dat geeft niet volgende week. De vinyljaren er gewoon weer en dan... Uh, nou dat begint altijd gewoon weer even van voren. Want... Tot zover deze informatie. Lady Marmalade en ook die mag niet ontbreken In de Soul Show en dat geldt trouwens ook Tenminste dat vind ik dan weer De ja, Queen of the Disco Meningen zijn er over verdeeld Ja, uh, ja, nou ja. Als iedereen nou zijn eigen mening heeft Dan hebben we daar een, een, een, ja, een heleboel Queens van Queens of the Soul Of de Disco in dit geval En dat gaat, in dit geval gaat het op voor uh, Donna Summer Van de week op Facebook nog gezien Zij was uh, heden overleden wat op zich vreemd was, want dat is in 2012 ook al het geval geweest. 18 mei om precies te zijn. Maar de muziek is er gelukkig nog. Donne Sammer met Hot Stuff. stuff en net was het was uh, de 12 inch version. En uh, ja, dat gaat, uh, dat gaat allemaal heel lang duren. Dat betekent dus dat er weinig overblijft van andere muziek. Maar ik beloof je, ik doe het nog een keer. Alleen deze week niet. Je luistert naar de Soul Show, zie je hem. Mijn naam is Willem Bruist. En Bruisen doe ik. Tot de dan ik op los. Really special Ja, en ik krijg gelijk berichtjes uh, ja, om de beat. Van wie was dat ook alweer? Ja, dat, dat kan ik je wel gaan vertellen. Maar dat is, dat is niet zo spannend. Ik denk tenminste dat ik het weet. De Brooklyn Bronx en de Queens Band, dacht ik. Ja, dankjewel, dankjewel, dankjewel, dankjewel, dankjewel. Ja, dat is eigenlijk helemaal niet eerlijk. Want ik zag de titel natuurlijk staan. Ik wil wel graag weten wat het volgende nummer is. Ik weet dat het een glazenwasser was. Jaren geleden, een zingende glazenwasser. Toen hij daar op de Empire State... Building raampjes te labben. En iemand hoorde zijn gezang. En ze zeiden... we gaan met jou een plaatje maken. Dat bleek later... Mr. Mr. George McRae te zijn. Rock your baby. Uitzending van maken Ik zou wel willen maar Druk, drukke drugs Luisteren de Soul Show van ZFM Dat brengt ons op de tijd van Tien over half tien alweer We gaan er even door tot tien uur Ik heb nog genoeg op de achterbank leren. Joyce McCray, rock your baby. En in, uh, in Wilders zitten ze nu uh, te, te swingen. Ze staan bovenop de tafel. Ze schoppen gewoon alles, de fruitman. Ze zien het al rollen door de kamer heen. En wie krijgt hier de schuld van? Ja, nou precies. Uwe DJ Willem Bruist. Ken rain, Eruption. Ja, uit welk jaar kwam die? Wie het weet mag het zeggen. Er wordt druk getikt. Wat zelfs al gezegd: 1974, 1981, 1822. Hmm. Nee, zo oud ben je nog niet. Wel nee. Maar het is inderdaad Eruption, I can Stand, The Rain. En uh, de oudere jongeren onder ons, uh, die kunnen het vast nog wel top op uh, herinneren. met en uh, Penny de Jaren. Nou ja, Penny, ze dansen als een shilling, vind ik. Ja, dat was het maar weer. een Rupchen, en we weten nog steeds niet wat voor bouwjaar het nummer was. Ja, ik weet wel, het is heel makkelijk om te zeggen, maar goed. Ik, uh, ik onthoud mij van deelneming, zeg ik dan maar. Dit nummer is van de Detroit Emeralds. Dat kan ik jullie wel vertellen. Een feel the need in me. Wel bekend. Je luistert naar de Soul Show Zvm Zandvoort. me van de Detroit Emeralds. Ik heb een nummer klaarstaan dat heb ik jaren geleden voor het laatst gedraaid. Toen was ik nog jong en onbedorven, zeg maar. Ik ben er nu nog enkel jong. Girls, The moment. fine, sugar is everything nice, <laughs> I like to be a magician, then I could stop wishing, I'd take my magic wand, and poof, I'd have big fun, if the guys could see me, this way I was, Houdini, before they could count from one to three, I'd have ten girls standing next to me. Ja, en Charles Duffy komt binnen en begint gelijk te mopperen. I can stand the rain, zegt hij. Nou, ik zeg hem maar zo, gauw je rugnummer op, want ik ben in de mood voor dancing met de Nolens. Met I'm in the mood for dancing. Nou ja, uh, Charlotte Duyf uh, is inmiddels binnen en we hebben net even samen uh, even gedanst en gezwaaid, natuurlijk. En uh, ja, we krijgen gelijk berichtjes van naar wie zitten jullie nou te zwaaien. Nou ja, naar iedereen uh, die het ziet, zeg maar. Ik, uh, ik weet dus verder ook niet. Ik weet wel dat het alweer vijf voor is, nog 5 minuutjes. En dan uh, zit de Soul er voor deze week al weer op en volgende week gaan we zeker verder. Even when the sun goes down, when there's nobody else around. This Wolfman man jack reminded you it's disco time. Ja, dat was het weer voor deze week. De Soul Show. Ik hoop uh, dat deze formule aangeslagen is. En uh, ja, dat je niet denkt van, hé, hey, uh, wat is dit? Geen soul? Ja, natuurlijk wel. Soul komt er ook door. De Soul Show die bestond uh, niet alleen uit soulmuziek, nee. En die formule die wil ik toch graag uh, handhaven, zoals ze dat zijn. Dus voor deze week zit het erop. op. Verzoekjes kun je weer insturen naar uh, de bekende Facebookpagina van Willem Bruist. En als ik er weer net zoveel heb als voor, uh, af, ja, afgelopen week zat ik aan 42. En ik heb er, toch uh, heel, heel wat kunnen draaien. En wat niet lukt, dat, uh, dat gaan we gewoon. Uh, GFMM, GFMM. Met, met? Soul Show. Jawel. Dus hier laat ik het voorlopig eventjes bij. Je hebt kunnen luisteren naar de Soul Show van ZFM. Mijn naam is Willem Bruist. Ja, dat wisten jullie natuurlijk al. Jawel. Goed zo. Ik wens jullie allemaal een fijne avond. Of vast uh, een prettige werkdag morgen. Of wat dan ook. En tot ziens. Dag hoor. FM Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. FM. Maar nu eerst het NOS nieuws van...